Voetnoot 9, Remmelink, schreef in een geannoteerde versie van het wetboek, pagina 970, artikel 300.7, Onder benadeling van de gezondheid kan wel niet begrepen worden storing van de verstandelijke vermogens. Zo oordeelde Noyon in de vierde druk. Ik zou het tegendeel aannemen. Taalkundig valt de psychische gezondheid onder gezondheid in het algemeen. Medisch bezien zal er veelal een wisselwerking zijn. Zou dus iemand bij een ander een psychische storing teweegbrengen van minder dan vier weken, hetzij door een bloot te stellen aan schokkende psychische indrukken, hetzij door intoxicatie, dan zie ik niet in waarom dit geen benadeling van de gezondheid zou zijn.